Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger gaat door met de aanval op Rafa. Vooral in het oosten van de stad in Gaza wordt er zwaar gevochten. Dat gebeurt ook weer in het noorden van Gaza. Israëlische tanks vallen daar een vluchtelingenkamp aan... ...dat ze denken dat Hamas zich daar opnieuw probeert te organiseren... ...vertelt correspondent Nazra Habib Allah. Dat was ook wel de verwachting van het leger... ...en daarom is er ook veel kritiek op de claim van premier Netanyahu ...dat als die Rafah, die stad in het zuiden, maar binnenvalt... ...dat Hamas dan compleet verslagen is. Want onlangs zei een woordvoerder van het leger al... ...dat hij verwachtte dat Hamas zich weer zou hergroeperen in andere delen... ...onder andere in het noorden. En uh, dat is nu volgens het Israëlische leger ook gebeurd. Door de aanvallen zouden vannacht meerdere doden zijn gevallen... maar hoeveel precies, dat weten we niet. Er komt mogelijk een grote golf aan nieuwe diabetespatiënten aan. Bijna anderhalf miljoen mensen in ons land zitten in een voorstadium. Ze hebben de ziekte nog niet, maar zitten er wel dicht tegenaan. Vaak merk je daar weinig tot niets van, zegt het Diabetesfonds. Je hebt eigenlijk geen klachten, maar als je lang verhoogde bloedsuikerwaarden hebt, ook als je nog geen diagnose hebt, dan kan er wel alvast schade in je lichaam ontstaan. Hè? Schade aan de bloedvaten. En dat is ook waarom we mensen graag willen waarschuwen op dit moment. De toename komt vooral doordat steeds meer mensen ongezond leven en te zwaar zijn. Het Diabetesfonds vindt dat de overheid goed, gezond eten goedkoper moet maken, bijvoorbeeld door btw op groenten en fruit te verlagen. En de piloot van een propellervliegtuigje in Australië en zijn passagiers moeten een nieuwe onderbroek gaan kopen. Het landingsgestel van hun toestel deed het niet meer en dus moesten ze een buiklanding maken. Het vliegtuig cirkelde urenlang rond om zoveel mogelijk brandstof te verbranden. En daarna gingen ze ervoor, zag deze verslaggeefster. Het was coming en slow Je kon You could Je kon engine power down. Ik ben niet een expert, maar je kon zien dat dit het was. It, uh, and that, uh... Het was make-or-break, whatever was going to happen, and it came in slow and smooth and almost like a textbook landing. Het toestel schoof een flink stuk over de baan en kwam uiteindelijk tot stilstand. Niemand raakte gewond. Een van de passagiers was wel ziek geworden door het urenlange rondjes draaien.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 that you wonder dualiteitenprogramma dat elke zaterdag van 10 tot 12 uur is te beluisteren op ZFM Radio. Ja, dat uh, Mooi zijn gesproken. Niet, uh, gesproken, uh, gesproken he, mooi. Ja. Uh, goed, nou we gaan de tweede uur in van uh, uh, Goedemorgen Zandvoort op deze 11 mei. Prachtige dag. Uh, iedereen kan er enorm van genieten. Zeker. Over, over een uurtje als dit programma is afgelopen. He, want dat, dan moet je even luisteren natuurlijk. Wat, ga, wat gaan we de tweede uur doen? Uh, we gaan in ieder geval luisteren naar Gert-Jan Bluis over de verbouwing van de ja, Daar komen, een... komen we zo even op terug. Ja. Carine Veer uh, uh, heeft gesproken festival. met de organisatie van ja. het uh, Zichtfestival Festival uh, Zandvoort. En dan uh, sluiten we af met een gesprek met Erwin Hilbers over de vismaaltijd. Uh, Gert zit nu naast me. Ben blij dat... Gelukkig ja. Ja, ja ik, ben, ik ben blij dat je er bent Gert, want vorige week... Zouden wij ook samen presenteren, maar toen was hij er niet? Nee, want uh, uh, ja, we hebben een, een vrij uh, bijzondere week gehad. Want, heftige week, ja. Heftige week. Mijn uh, schoonvader is do afgelopen donderdag overleden. Wim Nederlof. Ja, Wim Nederlof. Nou, er zijn heel veel zandvoorters die kennen hem. Ja, uh, als... heb je hebt gewerkt bij hem ook, hè? Ja. Ik heb gewerkt bij hem, bij Drommel. En ja. later is hij uh, uh, voor zichzelf begonnen met Nederlof Repro ja. in, uh, in Heemstede, in uh, Krukiers. Hele bekende drukkerij. Hele bekende uh, drukkerij met, met hele mooie dingen die ze maakte ja. en uh, ja hij was uh, hij was de ment ja. en uh, ja dat dit, dit, dit is dan zo'n bijzondere uh, uh, situatie als je zo'n zo'n intelligente man Natuurlijk. ziet ziet aftakelen, uh, ziet aftakelen. Feiten, ja. ja dat is echt Natuurlijk. het is een bizarre ziekte ja. en ja. en uh, dus de de, de de de de de zijn dochters en en uh, ik ik ik uh, ga met één uh, met met Siska Siska gemeenteraadslid uh, ook ja. precies uh, Siska en, en, en Ellen, uh, hmm? haar zuster en, en, en uh, zijn vrouw, hebben uh, zeg maar, uh, de hele week uh, waken ja, gedaan. Ja, en uh, ja. nou, daar heb ik mijn steentje ook uh, proberen ja, bij te begrijp, dragen. En, ja, ja dat, zijn, uh, dat zijn best moeilijke Moeilijke tijden. dingen, moeilijke dingen, ja. Toe. En uh, ja. dus komende week is de begrafenis ja. hier in Zandvoort ja. en uh, komende dinsdag... Uh, nee, komende woensdag, sorry. Om ja, ja. Uh, ja. Uh, um twee uur. Dus, op, uh, op de algemene begraafplaats. Algemene Begraafplaats, Tollensstraat. Ja, ja. En dan, uh, ja. Ja, dan nemen we afscheid. Ja, moeilijk, moeilijk. Ja. Um, Oké, okay, uh, we gaan maar niet in op wat er verder nog gebeurd is uh, allemaal. Dat denk nee, ik nee laat maar niet in. doen. En, uh, okay, nee, nee, prima. Dat is helemaal, helemaal niet erg. Uh, dus uh, komende woensdag twee uur op de Algemene Begraafplaats kan er afscheid worden genomen van Wim Dedelof markante zand voor de markante zand was ja, hij was, hij was uh, verantwoordelijk voor jazz ja ook nog een keer jazz ja. on the beach ja, oké. Okay. Ja, ja, dat ja. heeft hij ook nog gedaan. Hij oh, heeft heel veel goed. dingen voor, voor uh, en De rotary. Hij was uh, een, een, oh, een, een belangrijke, ja, belangrijke ja. rotary-lid. Oh, en hij uh, ja, ja. ja, heeft heel veel verenigings, uh, heel veel voor, voor Zandvoort gedaan. gedaan. Ja, ja, dat is wel. Ja. Ja. Okay, nou, dus, dus hij kende de Krocht waarschijnlijk ook goed. Ja, hij kende <laughs> <Dat> de Krocht <laughs> ook goed. Ja. Ik maak even een bruggetje ja. om te gaan praten over de krocht. Uh, met Gert-Jan Bluis. En dat uh, uh, dit uh, uh, is op, uh, eerder opgenomen en uitgezonden door op 3 mei door Haarlem 105. Ja, we zijn een. een, een ZFM is een, een, een zeg maar een samenwerking aangegaan met Haarlem 105. Uh, wat betreft uh, de radioprogramma's. Ja. ...uitwisseling en televisieprogramma's uitwisseling. Nou, dit is er een voorbeeld van. We hebben in het verleden ook nog... Uh, ...ook al een, een, een, uh, een item gemaakt voor televisie... ...met uh, Overstrijder. Uh, Aha, ja, het hele klopt, verhaal. Ja, ja, ja, dat ja. hebben zij uitgezonden en wij Aha. uitgezonden. En wij proberen dat uh, steeds meer uh, te gaan doen... ...zodat we elkaar kunnen versterken... ...en uh, ja, uh, het... Nog leukere radio kunnen okay, maken. Oké, maar ja, aan de andere kant. Uh, uh, wat betekent dat nou eigenlijk voor. Wat gaat het betekenen voor ZFM? Kun je kun er iets over zeggen? Ja, dat gaat betekenen dat het, dat het breder wordt. Ja, oké, okay, het... breder wordt, maar. maar, maar kunnen er echt zo'n programma's blijven bestaan? Ja, zeker. Okay. Zeker, en, en dat is ook de bedoeling. En, en het leuke is dat uh, een deel van onze programma's, als er een leuk item is, dan, kunnen wij, dan, dan kan Haarlem uh, 105 uh, besluiten om dat ook uit te zenden. Ja. En, het, en dan praat je meer over wat jij toen hebt gemaakt op het circuit. Bijvoorbeeld. Wel, ja. en bijvoorbeeld, ja, met, uh, en, en ja. nou ja, op, op die manier kunnen we met z'n ja. allen uh, uh, gebruik maken van, als, uh, van elkaars talenten en mogelijkheden. Dat zou mooi zijn natuurlijk, ja. Nou goed, in ieder geval dit programma. Dit interview met Gert-Jan Bluis dat gaat over de verbouwing van de krocht. De achtergronden zijn bekend. Uh, het gaat veel meer kosten dan, uh, dan uh, begroot. En het wordt komende woensdag behandeld in de commissievergadering. Er zijn twee commissievergaderingen komende week. Uh, op dinsdag en woensdag. En woensdag uh, staat dit punt op het programma. Uh, en dan zal de gemeenteraad zich erover uitspreken. Hier komt en natuurlijk het... kan je dat zien op ZFM. Uh, op daar TV. kun je dat zien op uh, ZFM TV. Hier komt een interview met uh, Gertjan jan Bluis. Ja, en, uh, een tegenslag voor de verbouwing uh, van Theater De Krocht in Zandvoort. De, de renovatie daar uh, van dat theater gaat uh, niet 1,1 miljoen euro kosten... maar uh, zo'n beetje het dubbele. Uh, ruim 2,3 miljoen euro. En aan de telefoon heb ik uh, de wethouder uh, uit Zandvoort, uh, Gertjan jan Bluis. Uh, goedenavond, meneer Bluis. Goedenavond. De, ja, de verbouwing gaat flink duur worden. Waar, waar, waar, hoe komt dat, die, prijs, die kostenstijging? Uh, nou, er zijn een aantal aspecten die daar een rol in speelden. De eerste, de, de offerte of de, de begroting was van 2021. Dus we zijn nu drie jaar verder. Dus dat geeft een, uh, nou, de ontwikkeling in de markt kennen de gigantische prijsstijging. Ik denk zelf wel van 30 procent, schat ik zomaar in. Mm -hmm. Uh, en daarnaast, ja, het was, het was een, uh, een, een, een eerste raming op basis van met kengetallen werkt dat dan. Maar nou, die raming is ook bekend. En als je die raming dan nu naast de werkelijkheid legt, ja, dan zie je dus gewoon echt wel, uh, wel andere dingen. En uh, het, het is een renovatie, dus het is een, je hebt bijvoorbeeld het wijzigen van uh, elektra. Dat moet echt alles opnieuw erin. Uh, nou, dat, dat, dat kan je ramen op een begroten op zo'n vierkante meter maal een x bedrag. Maar als je dan het definitieve bestek krijgt waar alles moet komen en hoe het moet... en je gaat volgens het pand in wat oud is en wat gerenoveerd moet worden... Ja, dan komen er dus bij zo'n offerte gewoon echt de werkelijke bedragen boven tafel. Nou, en dat geeft aanzienlijke verschillen. En, en hoe komt het dat het uh, zo lang is blijven liggen, die, uh, die, die eerste nou, raming? Nou, dat, dat, dat heeft te maken weer met een andere oorzaak. We hadden dus een plan en, en toen werd er geconstateerd, uh, dan moet je een vergunning aanvragen... En dan hebben we de, de, de natuurwetgeving bleken, er zit een, daar achter, hè, de, die zit een kerk tegenaan, een pastorie en een begraafplaats. Nou, daar vlogen vleermuizen. Nou, en, dan, en dan moet je meteen onderzoek doen. Ja. Dan moet je dus een jaar lang onderzoeken waarom die vleermuizen daar vliegen en of ze daar niet broeden enzovoort. En dat duurt dan een jaar. En dan krijg je nog weer een uitslag. Nou, dus voordat wij de onherroepelijke vergunning hadden, moest eerst dat onderzoek plaatsen en dat heeft... Uh, nou, dan moet je dat weer regelen. Dan ben je weer een half jaar verder. Dan heb je een jaar onderzoek. Nou, en dan weer een definitieve aanvraag. Nou, dat is gelukt. En uiteindelijk zijn we drie jaar achterop geraakt bijna. Nou. Denk ik. En, en, en met, die, met die extra kosten... is het, het dan nog wel, uh, wel waard om het theater te verbouwen? Uh, dat denk ik wel. Kijk, dit, dit is een, het is een heel mooi gebouw. Het is natuurlijk een, een, een, een gemeentelijk monument. Maar ga maar een, een nieuw gebouw neerzetten. Kijk, het, het wordt heel goed gebruikt. Hè? Het is eigenlijk onze cultuur. Uh, ja, locatie van Zandvoort. Mm -hmm. uh, je hebt, dat hebben we dus echt nodig. Dat, dat is, uh, verenigingen treden erop, we zijn er dingen te doen. Nou, dat heb je nodig. Een toneel hebben we ook nodig, vinden we in Zandvoort, voor bijeenkomsten. Dus als je helemaal van scratch zou gaan beginnen, ben je nog veel meer kwijt. Denk ik. En wat je dus nu doet, want eigenlijk ga je weer herinvesteren in een gebouw. En dat staat hem dan weer, uh, denk ik, 40, 50 jaar, is dat te gebruiken. Ja. En dan gaan we het uitbreiden zodat we een aantal functies daaraan kunnen toevoegen. Zodat we bijvoorbeeld. Er zijn ook bepaalde locaties waar nu verenigingen werkzaam zijn. waar we woningen willen bouwen. Dus het is onderdeel van een totaal verhaal. om te zorgen dat dat gebouw. gewoon de komende 40, 50 jaar. gewoon weer volop gebruikt kan worden. Ja. Dus ja, dat is die investering waar, denk ik. Ja, want ja, er zijn natuurlijk ook in de, in, de, in de ruime regio. ook genoeg theaters. Dat dus je zou kunnen zeggen, misschien moeten we eens kijken of we daar uh, aansluiting of samenwerking mee kunnen, ja, kunnen maar, zoeken gebouw, de krocht, het is meer als een theater. We hebben er heeft een theaterfunctie, maar het heeft ook een functie voor verenigingen die daar, daar repeteren, optreden, dingen doen. Uh, en het is een verenigingsgebouw. En dat nou. willen we dus ook ten volle gaan benutten. Dus, het is geen optie om dat in Haarlem te gaan doen, om de, bijvoorbeeld de, to, de Zalversche toneelvereniging dan zijn uitvoeringen bijvoorbeeld in Haarlem gaan doen. Nee. Ah, het is kleinschalig, hè? het is een zaal waar 200 uh, mensen in kunnen. Nou, dat, dat vult zich dan tijdens die bijeenkomst. Ja. Elke, elke maand hebben we een jazz die daar speelt. Nou, dat, kan, dat is altijd uitverkocht. Nou, prima, maar dat, dat, dat is wel de zomerse voor zijn schaal. Ja. En wat je ziet is dat mensen toch graag in hun eigen woonplaats... dan dat soort dingen willen gaan doen. En dat wil je eigenlijk nog versterken. En de mensen worden ouder. Dus bijvoorbeeld een, de oudere ver vereniging gebruikt die zaal heel vaak... Op bingo's en andere dingen. Dus die hebt echt zo'n zaal laagdrempelig nodig. En uh, nou, dat, dat de bevolking daar uh, gewoon lekker gebruik van kan maken. Ja. In de verenigingen. Nee, duidelijk. En uh, nu, nu vraagt u uh, de, de gemeenteraad uh, van Zandvoort om uh, ruim 1,2 miljoen euro uh, extra uh, beschikbaar uh, te stellen. Uh, hoe schat u uh, die, de kansen in uh, voor, uh, voor die verbouwing? Uh, nou ja, oké, okay, ik zal het even moeten uitleggen waarom het zoveel meer is. En dat zal gewoon ook open kaart. Staan in spelen dat die begroting gewoon te kort schoot. Want anders had het verschil natuurlijk veel kleiner kunnen zijn. Voor een deel is het dus wel, wel degelijk uh, door aanpassingen die hebben plaatsgevonden. Uh, we zijn al tien jaar hiermee bezig. Dus ik verwacht, kijkende naar de functie van het gebouw... dat de gemeenteraad het niet leuk zal vinden. En zal zeggen van, goh, dat is allemaal niet goed gegaan. Maar ik, ik verwacht toch wel dat ze dat we ermee in zullen stemmen. Want uiteindelijk, als we het gebouw niet renoveren... Het moet toch aangepast worden. Want het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Dus, dus als we zeggen van we moeten een plan B verzinnen. Nou, dan moet ik weer een, nieuw, een aanvraag aan doen. Vervolgens duurt dat weer een jaar. En de vraag is of ik dan met een andere invulling. Een klein, misschien niet de uitbreiding die we erbij hebben bedacht. Dat ik misschien bijna net zoveel kwijt ben. Dus ja, het is, het is eigenlijk wel uh, waarschijnlijk nu of nooit om dit te doen. Maar we hebben het gebouw wel nodig. Dus ik denk dat de gemeente, ik hoop... Ik hoop in ieder geval en ik denk ook dat de gemeenteraad uiteindelijk wel zal instemmen. Oké. Okay. En, en, en vanaf dan, als de gemeenteraad akkoord gaat, wat, wat, hoe lang... We uh, uh... nou, direct beginnen, want, want de offerte, de, we hebben de offertes binnen. Ja. En, en, en, en die, zijn, die hebben ook een bepaalde geldigheidsduur, hè, twee maanden. Mm -hmm. dus, dus eigenlijk staat, staat iedereen te wachten om te beginnen en dan zitten we nog precies in de planning. En dan duurt het ongeveer een jaar. En dan hopen we eigenlijk volgend jaar, nou, na de zomer, uh, gewoon uh, weer volop het uh, gebouw uh, in gebruik te kunnen nemen. Dus uh, vandaar dat er ook wel wat haast achter zit. En ik naar voren heb gehaald, want we hadden de offertes. Want in december werd uh, de omgevingsvergunning onherroepelijk. Toen ging het aanbestedingstrek lopen. Nou, we hebben in maart hebben we de, de offertes gehad, dus nou, snel een actie. Nou, en, ja, dan moet ik toch snel naar de gemeenteraad. Want ja, uiteindelijk zullen we die niet dat dit niet moet goedkeuren. Ja. Wanneer, wanneer wordt het besproken? Uh, woensdag over een week. En dan twee weken later is dan een eventuele besluitvorming. Oh. Okay. Nou, We houden het in de gaten. Uh, uh, heel erg bedankt voor uw, uw toelichting en, uh, en een fijne avond verder. Ja, u ook. Bedankt. Oké, okay, bedankt. Dag. Oké, okay, woensdag over de week, zei Gert-Jan Bluis. Maar dat is natuurlijk komende woensdag. Want dit gesprek was niet eerder opgenomen. Dus komende woensdag in de commissievergadering... Um, uh, komt dit onder, onderwerp aan de, aan de, aan de beurt. Extra geld, ruim een miljoen. Uh, voor Sanford is dat niet veel, ja. denk ik maar. Uh, <laughs> nee, maar het was, ik denk dat het tegenvalt even, even Het, het <laughs> grappige is dat uh, uh, Gert-Jan Blijft, want ik, heb, ik had hem zelf ook, ook daarop voorgesproken, voor gesproken ja. voor de krant, hij zei van, uh, maar dat moet geen probleem zijn want we hebben toch een overschot van zo'n 6,6 miljoen euro. Hey, dat is lekker. Dan, dan, dan, dan kun je wat mee doen. Kun je ja, daar kan doen. je wat mee doen. Ja. Maar je kunt ook wat anders doen dan de verbouwing van de, van de Krocht natuurlijk. Maar goed, ja. we gaan dat meemaken. Ik denk dat de gemeenteraad daar ook nog wel uh, een, uh, een mening over heeft. En uh, dat is interessant om dat, uh, dat woensdag te gaan beluisteren op ZFM. Nou, s'avonds. We gaan zelf. even muziek draaien.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 Zandvoort. Was er weer eens wat anders dan Joost Klein, hè? Ja, inderdaad. Ja, ja. Maar ja, Django Warner. Uh, Django Warner is uh, ja. te zien, hè? Hij is vanmiddag uh, volgens mij te zien. Hè? Vanmiddag? Ja. Ja. Of, vanavond. of vanavond? is dat, ja. En morgenmiddag is uh, Wolter Kroes uh, aan de beurt. Maar goed, uh, um, Carina is afgelopen week bij de organisatie geweest van uh, dit uh, uh, grote evenement. Ja. Uh, voor het eerst wordt het gehouden zomerstart Zandvoort. En uh, we gaan nu luisteren naar uh, Carina.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 Ik hoop dat er heel veel mensen gaan komen. Ja, zeker weten. Maar mooi dorpsfeest. Mooi dorpsfeest, dat is het zomerstart Zandvoort op vrijdag, zaterdag en zondag. Karina hier live op ZFM Zandvoort. and die Andy Williams. Is dit. Nee, het is niet van het Eurovisie Zonfestival. Oh, nee, ja, uh, nee, was maar zo. <laughs> <Ja>. <laughs> was maar zo. Dan, dan werd ik nog wat. Ja. Treedt uh, Joost de grote... Ja, is dat niet. Joost Klein? Nee, Kleine Joost. Is, uh, dat is nog, nog niet, niet duidelijk. Nee, nee, nee, er is nog geen nieuws over. Nee, de politie, de politie schijnt met een nieuwe update te komen ja. voor. Uh, ja, want het moet wel. Vanavond om 9 uur beginnen. Dus, uh, ja, maar ze zitten met een groot probleem. Wat het... Puntentelling betreft. Dus oh, daar, ja, daar, daar, ja. Uh, dat daar... is natuurlijk een groot feest ja. in Friesland. En ja. uh, daar zijn ze er ja, allemaal maar klaar je, voor. Maar uh, ja. Ja, bij ons is aangeschoven Erwin Hilbers. Welkom Erwin. Uh, want uh, we gaan praten over de vismaaltijd. Hij ja, ja, komt er weer aan. Hij ja. komt er weer aan. Eén keer in het jaar kom jij uh, gezellig langs bij Ja, goed gezond. Ja. Ja. Vorig jaar zat je, zat je er ook, hè? toen zaten we in het museum. Ja, zaten we in het museum. Ja, een, een, een, een, een, een Beroemd Zandvoort. Eigenlijk ja. op de plek waar Semmen maaltijd wordt gehouden. Ja, vlakbij. Ja, op het vlakbij. Pleint, ja. ja, inderdaad. Ja. Nou ja, goed, uh, jij gaat het dacht ik voor de dertiende keer. Ja, het is dit jaar uh, de dertiende keer alweer. En dat gaat gebeuren op 14, op 14 juni. juni. Ja, ja. ja, de datum uh, is uh, eigenlijk heel makkelijk onthouden. Want Tweede. dat is uh, in het verleden Dan uh, uh, ja, had ik nog wel eens wat, uh, wat, wat overlappende activiteiten, ja. of niet ik, maar waren er overlappende Aha. activiteiten. Dan had je bijvoorbeeld een wandelvierdaagse. Ja, je moet er rekening mee houden. En, ja. en toen kreeg ik op een gegeven moment een tip van iemand, en ik ga zijn naam niet noemen, want hij loopt al naast zijn schoenen. Okay. Uh, ben Zonneveld. En uh, die... Uh, ja, maar komt goedemorgen dus, Ben. Dat komt er hij veel wandelt. Ja, ja, ja <laughs> ik weet dat hij meeluistert. Nee, maar die, uh, die gaf me een tip van... ...joh, waarom hou je het niet gewoon op een vaste dag? En ja. toen dacht ik van, ja, dat is wel een geweldig idee. Dus uh, ja. tweede vrijdag in juni. Ja, maar leg eens uit, wat is de visdag? Nou, de nee, vismaaltijd. Dat is begonnen met mijn vader... Ja. Toen hij hier in Zandvoort uh, VVV-directeur was. Theo Hilbers, ja. Theo Hilbers, <coughs> ja, Hilbers Vismeldtijd heet mm -hmm. het ook. Um, die was daar, uh, ja, die, die, die was overal mee bezig. Die zat overal tussen uh, uh, comité's, groepen, noem maar op. Um, en deed veel voor Zandvoort. En, en vooral voor toerisme natuurlijk. Uh, in, in, in zijn functie als VVV-directeur. Ja, ja, en die is toen begonnen met, uh, met de Wurf en de Visboer om. Uh, of ik denk zelfs visboeren, want er was toen een ander opzet. Daar stond aan de, aan, aan de muur van het museum stond, uh, stond een aantal van die viskarren. Er werd een heel groot buffet neergezet en dan uh, ja, lange biertafels. En dan liep je met je bordje er langs. Uh, dat heeft hij tot, uh, tot 85 gedaan. En, uh, hoeveel keren was het de, ruim 30 keer of Nee, nee uh, nou, wij zijn in 1970 in Zandvoort komen wonen. Dus oh, okay. dat zal dus, uh, 14, 14 keer ongeveer geweest zijn. En een paar jaar na zijn overlijden toen, uh, toen dacht ik van uh, ja, dat is misschien wel eens leuk om dat, uh, om dat weer... te proberen. Ja. Tuurlijk. En dat, Daarna uh, maar toen hij, toen hij was overleden, is het gestopt. Uh, nee, daarvoor, al, daarvoor okay. al. Want hij is uh, tot 85, is die, heeft hij dat gedaan. Ja, ja oké. Okay. Mm -hmm. En uh, nou ja, dan is het toch altijd een gok. Uh, was voor mij was het eigenlijk heel nieuw. Uh, hoe ga je dat aanpakken? Hoe kom je een beetje. Uh, hoe, hoe, hoe zorg je dat de mensen het weten? Dus dat heeft ook alweer eventjes geduurd. Uh, maar het was wel een succes. En dat, dat, dat maar was... leg uit, wat, wat, wat gebeurt er dan? Nou, wat, wat we, uh, eigenlijk is het heel simpel. Het is een volgerechtje, het is een hoofdgerechtje, een consumptie en een leuke avond. En dat, het, dat krijg je. En het is buiten? Het is buiten, het is de open lucht, is altijd een open lucht uh, evenement geweest. En dat, uh, ja, dan, dan, dan uh, zo'n rond de 200, 250 uh, stoelen neerzetten en tafels. En, uh, en al de was uitverkocht eigenlijk. Hè? Uh, er is één jaar is het geweest dat ik dacht van jee, mag gezegd, dat gaat niet, dat gaat niet ja. goed. Uh, kijk, ik heb natuurlijk wel een, een, een, een minimaal aantal kaarten wat verkocht moet worden om uit de kosten ja, te komen. Ik, ja, Um, Wat kost ik, het? Het kost 15 euro. Nog steeds, want dat ja, uh, ja, was vorig jaar ook. Zoals ja. je weet, de is vis, op zich helemaal niet zo duur. De vis wordt duur betaald, hè? De vis wordt duur betaald. He, dus uh, wordt duur betaald ja, ja. En, en kijk, uh, dat kan ook alleen uh, door, uh, door, door Kroonvis. Kijk, ja, ik heb ja, natuurlijk uh, in, in het begin met, met Jaap altijd uh, te doen gehad. Jaap kroon. En nu uh, ja. met Thomas. En uh, Thomas die. Uh, is dat het zijn stop. zoon? Dat is zijn zoon en die heeft dat stokje op een hele mooie manier overgenomen. Okay. En denkt er hetzelfde over. En, ja. en, en Jaap die uh, heeft ook altijd gezegd van. Um, het moet, kijk dat was natuurlijk. Sowieso uh, Jaap stond voor kwaliteit. Ja. En dat is het nog. Ja. Um, en dat, dat, dat maakt niet uit wat het kost. Het moest goed zijn. Ja. He, uh, ja. Ik las wel eens een, een stukje op zijn op Facebook of op zijn website. van uh, Als iemand zegt uh, nou ik heb daar een lekkere haring gekocht. Dan doe ik iets verkeerd. Ja. En dan past hij nu net aan. Ja. Hij vond het ook belangrijk dat dit soort evenementen. Uh, Sowieso georganiseerd, georganiseerd worden. Ik ja. vond die ja. belangrijk voor, voor zandvoort, voor toerisme, etc. Et dus die heeft mij daar wel in geholpen. Ja. Want ik bedoel. Ja, ga mooi, maar zo, naar de visboer en haal uh, een half pond uh, verse kabeljauw. Ja. Ja. Nou, dan denk ik dat je misschien al 15 euro kwijt bent. Ja, ja. En dan moet er nog consumptie en een volgerechtje. Ja. Uh, hij moet zijn mensen er neerzetten. Uh, ja, dat levert hem helemaal niks op. Nee. Nee. En Thomas die heeft dat, uh, uh, ja, is dat eigenlijk vlekloos doorgegaan. Ja. Dus dat, uh, dat is heel mooi. En dan uh, ja, sinds, uh, sinds een aantal jaren hebben we natuurlijk de wapenzangers die uh, elk jaar hielpen met de bediening. Mm -hmm. Um, en waren ze niet uh, aan het bedienen, dan zaten ze met z'n allen aan tafel, dus uh, dan werden de boeken met, uh, met het zongtekst uitgedeeld ja. en dat was eigenlijk dat een je zullen zingen. Feest. ja, tuurlijk. Maar ja. ze helpen nu weer mee neem ik aan? Of? Ja, daar zijn we wel weer, uh, wel weer ah. mee bezig en uh, kijk het is natuurlijk, uh, het is geen uh, groep jongelui. Nee, dat kun je wel, met z'n allen zeggen. En dat is natuurlijk, uh, ik, ik ben begonnen uh, met, met De Wurf. Ja. Klopt. Ja. En ja. Dat, uh, ja, dat, dat, dat is nog net even een klein tikje uh, ouder. Uh, uh. <laughs> en het zijn wel 250 maaltijden die eventjes uh, ja. binnen aan weggezet nou, moeten je mag worden. Je moet misschien eens een keer naar, naar de padvinders gaan zo uh, Nou, je bent me voor. Oh, sorry. Maar, uh, <laughs> kijk, dat is wel iets wat ik, uh, wat ik in mijn achterhoofd ja. heb. Uh, kijk, ja, je, ja. Moet een, je moet een groep enthousiaste mensen ja, hebben. Ja, absoluut. Die, uh, ja, die toch, het leuk, toch, ja, die het te leuk te vinden, helpen. maar die ja. toch ook wel even aan kunnen poten. Want nou, ja. nogmaals... 250 bordjes neerzetten, ja, ja doe zeker, het maar even. Zeker, ja. En ja, uh, We hebben het natuurlijk eerder in het programma <laughs> gehad met, uh, met, uh, over de Lensbrigade, dat het moeilijk is om tegenwoordig uh, om vrijwilligers te krijgen. te krijgen. Dat is, ja. dat is een, is een <coughs> drama. Ja, ja. En, en wat dat betreft uh, mag ik me gelukkig prijzen dat het uh, ja. elk jaar eigenlijk op een hele makkelijke manier geweldig wordt opgelost. Ja, maar goed, jullie, jullie hebben een hele goede naam natuurlijk. Het is, het is een leuk evenement. Ja. Zeker voor ook oude hè? die vinden het geweldig om Ja, te gaan. ik zal je vertellen, ik ben. Uh, kijk, het, het wordt nog steeds elk jaar, ja. uh, organisatorisch, een stukje makkelijker. Ja. Um, we veranderen eigenlijk elk jaar kleine dingetjes waardoor we zeggen van hé, hey, dit, dit, dit gaat nog makkelijker. Dus je, je wordt daar eigenlijk alleen maar beter in. Ja. En dat, dat, dat, dat helpt enorm in, in eigenlijk alles. In, in, tuurlijk, tuurlijk. En daarom ben ik, uh, ja, in het begin dan kwamen ze met z'n vier, uh, kwamen ze zitten. En uh, ja, waar kunnen we zitten? Nou, waar een plek vrij is. Ja, ja. Ja. Ja, daar twee, daar één, daar één. Ja, ja, dat is dus nu leuk. leuk. Dus toen ben ik begonnen ja. met dat je tafel kon reserveren. De placering voor uh, ja, groepjes. Ja. Kom je met vier of meer personen? Ja, ja, ja. ja. Nou, dat doe ik nu gewoon vanaf drie. Kijk, twee personen, dat kan overal zitten. Ja, uiteraard, drie ja. personen wordt wel eens lastig. Ja. En zeker als je een tafel hebt waar je acht mannen kan zetten. Ja. ja. Als je er drie neerzet, dan is het wel handig als je er nog een drietje neerzet. Ja, dat is wel een hele zo... uitzoekerij. Uh, ik logistiek. Ben er even, ik ben er even mee bezig. Ja, Heel logistiek ja, maar ding. Zullen jullie ook uh, programmetjes voor hebben? Toen neem ik aan of niet? Nou, ja, dat vast. Maar ik okay, vind het nou. gewoon leuk om een de beetje ongelijk, in Excel te rommelen. ja. ja, ja, en, ja, ja, ja. Uh, ja, dus kijk, uh, op een gegeven moment, ja, het is natuurlijk wel de bedoeling dat kom je met drie of meer personen yeah. dat je het zo snel mogelijk uh, doorgeeft. Want ja, ik, ik moet een, een, een tafelindeling uh, moet ik maken. Yeah. Het is een gepuzzel, dat geeft niet, dat vind ik leuk om te doen. Tuurlijk. Maar uh, ik werk ook nog gewoon fulltime, dus ja, uh, het moet in, uh, ja. in de vrije uurtjes. Ja. En uh, dan heb ik het liefst gewoon een week van tevoren alles klaar. Maar ja. wat doe je voor werk? Ik werk uh, bij jaarbeurs in de keuken. Oh, in, in, ja. in, uh, in Utrecht. Utrecht. In Utrecht, ja. Okay. ja, ja. Goed. Het ja. ja, nou ja, goed. Uh, nou, het heeft wel raakvlakken, het, denk ik. Het, het heeft, ja, ik heb wel een, een, een aardige ja, tijd raammerik. in de horeca. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ik okay. neem aan dat je daar wel een grotere groepen krijgt. Daar, uh, daar gaat het uh, minder de meer tienvoudiger. Ja, tienvoudige. ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Hé, hey, luister, vorig jaar kregen de mensen voor 15 euro. Uh, uh, Garnade en ja. een flieke portie kabeljauw ja. met bijgerechten, En dat, is dat, dat weer hetzelfde dat, uh, dat gaat dit jaar weer hetzelfde worden okay. en uh, nou ja, ik, uh, ik doe met het, het lustrum, dat het is dan pas over, over twee jaar, ja. dan, uh, dan doen we altijd wat extra's. Oké, okay. ja, ja, misschien ja. een zangetje erbij of... Uh... Nou nee, dan krijgen ze ook een, een, een, een, een nagerechtje. Dus, oh, uh, oké. Okay. Ja. Ja, en, en goed, voor die 15 euro, wat ik als hij uh, een consumptie zit erin begrepen en, ja. een, uh, en een volgerichtje en dan een uh, flink. Nee, als als je daar zit, kan je natuurlijk een, een tweede consumptie ook nog wel nemen. Uh, ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling natuurlijk. Ja, Kijk, uh, Uit, van het wapen, daar, uh, daar ja. lopen natuurlijk een hoop mensen in de bediening. En ja. die, uh, ja, die staan er ook niet voor niks. Ja. Uh, nee. nee, dat is natuurlijk gewoon een, een, een, een ding. Maar dat is, daar hoef ik me niet mee bezig te houden. Nee, ja. dat, dat regelt Brie en Rob en die uh, regelen dat perfect. Ja. En dan, ja. uh, dan komt alles weer, uh, ja. weer mooi. Leuk het, hoor. Het feit dat je hier bent, uh, denk ik, Erwin, is om bekend te maken dat de voorverkoop begint. Denk dat, ik. Ja, nou, ik, uh, ik uh, verwacht uh, de komende twee, drie dagen de kaarten binnen. Dus uh, ja. mijn bedoeling is om dat uh, volgende week zaterdag uh, bij de Brune af te leveren. Bij de en de en bij het Wapen. Dat ja, kopen. dat zijn de, de twee plekken waar je, waar ja. je kaarten kunt ja. kopen. Daar kun je niet. Een plek reserveren. Oh, dat niet. Dat moeten ze echt bij jou doen. Dat moeten ze echt bij mij doen. En dan en is het wel uh, handig om uh, even mijn uh, telefoonnummer uh, te noteren. Het is uh, 06-28-29-27-94. Maar goed, ik uh, ga hierna ook nog eventjes uh, naar de krant. Aha. En uh, daar zal ook wel weer een mooi stukje komen ja, waar... Waar, uh, waar mijn telefoonnummer ja. en e-mailadres... Uh, Kunnen ze je, je ook e-mailen? Ja, dat kan ook. Ja, en dat is uh, nog makkelijker eigenlijk te onthouden. Dus is Erwin Hilbers en dan at uh, gmail.com. Nou, dat is helemaal. Nou, Elbin uh, Hilbers zonder punt. Zonder punt ertussen. Uh, ja. ja. ja. Dan zal ik zal nog één keer de telefoon doen, want dat heb ik uh, ook. hier ja. staan. Ja? 06 is... 28 29 27 94. Ja. En dan kun je de kaarten bestellen. Nee, dus nee, nee. Je Nee, nee, nee herstel. Herstel. de kaarten ja, bestellen. Je kunt reserveren voor kaarten, personen. De kaarten zijn alleen te koop. Bij uh, het oh, Wapen okay. van Zandvoort ja. en bij de Bruna. Ja. En bij mij kun je alleen de oh, reservering. Kijk, als ik dat bij, bij meerdere plekken ga doen, dan ja. uh, krijg ik ook uh, een groepje van vier waarvan ja. de een uh, daar reserveert en ja. de ander weer bij mij. Ja. Ja. Dus dat, dat maakt het uh, alleen maar wat ingewikkelder. Ja, begrijp ik. Het begint om zes uur? Ja, vroeg, om zes ja. uur uh, gaan we beginnen met het uitserveren. Kijk, om vijf uur uh, komen de eerste mensen aan. Dan staat ook gewoon alles klaar ja. en dan, uh, dan hebben we een stukje muziek. En, dan, en tot uh, hoe lang duurt het? Ja, dat is uh, meestal is dat wel een uur of acht, negen. Dan, dan, dan, dan ja. zwaait iedereen richting het uh, terras ja. van het wapen <laughs> waar uh, nog eventjes uh, nageborreld wordt. Maar hij ja, gaat ja. nu uit van goed weer als het, als het nou keihard regen bijvoorbeeld. Nou, dat is dan? een vraag die ik uh, elk nee, jaar, die jaar krijg. Ik. Ik en, uh, kijk, er zijn twee dingen die je in je agenda kunt zetten. Voor ja. de komende 20, 25 jaar. Dat is de tweede vrijdag in juni. En wat je ja. er dan inschrijft, dan is één is vismaaltijd en twee is mooi weer. Ja, nou ja, maar daar ben je niet van uh, verzekerd. Daar ben ik verzeker, niet natuurlijk. van verzekerd. Nee. Maar dit wordt uh, de dertiende keer. En ik heb twaalf keer. Uh, goed weer gehad. Goed weer gehad. Wat voor heb... weer was het vorig jaar ook weer? Vorig jaar uh, kreeg ik uh, zelfs mensen die keken of ze hun kaart konden inleveren. Omdat ze niet in de zon wilden zitten. Want toen was het gewoon bijna 30, oh, graden. Ja, 30 graden. Ja, dat was echt. Uh, okay. ja, ja, ja, ja, ja. En ik heb uh, jaren gehad dat ik ochtends wakker werd. Uh, omdat de regen zo hard tegen mijn ramen ja. kletterde. En dat ik dacht van: Oh, weer. god. En s'avonds dacht ik, ik had meer <laughs> ja, moeten smeren. Want ik ja. ben zo verbrand als wat. Want ja. het was prachtig weer. Bijzonder, ja. hè? Ja. ja. En hey, jij had uh, drie, uh, vorig jaar, had je drie weken na de vismaaltijd. nog een extra maaltijd in Huizen de Duinen. Klopt, ja, hoor. dat is, uh, dat, uh, dat is uh, jammer genoeg niet doorgegaan. Oh, niet doorgaan Nee, okay. nee, nee. Degene die, uh, waar ik daar uh, contact mee had. die, uh, die ging mijn zwangerschap of. Oh. Dus dat werd uh, overgedragen naar een ander. Uh, zij waren daar natuurlijk ook pas begonnen met dat, uh, ah, dat, dat nieuwe restaurant gedeelte. Ja, klopt. Ja, ja. Dus dat hebben we eventjes in, uh, in, in, de, de, in de koelkast gezet. Ja, ja. En dat zal ook dit jaar niet. Uh, dat verwacht ik eigenlijk nee, niet. Maar maar het, dat, het is een mogelijkheid kan, voor de ja, ja, ja, hoor. Ja, daar, ja. Daar, daar, ik ja, vind het leuk om zulke dingen te doen. Dus, er zijn altijd mensen die niet uh, in staat zijn om ja, te komen. Precies, weet je, precies, en, ja, precies. Ja. En het is natuurlijk uh, ja, de mensen die daar zitten. Die zitten in een leeftijd uh, wat. wat Eigenlijk een beetje wel mijn doelgroep ja, ik. is. Ja, ja, ik, die die ja, dat ja. ook wel leuk vindt. Kijk, je, je moet zo zien. Je, je vraagt net van hoe laat tot hoe laat is het. Aha. Het is eigenlijk twee, tweeënhalf uur. Uh, het is kort. Het is uh, kleinschalig. Want er wordt ook wel eens gezegd: waarom, waarom ga je niet meer? Uh, hè? Soms dan, dan is het een maand van tevoren is het uitverkocht. Ja, dan had ik wel 500 kaart kunnen verkopen. Ja, tuurlijk, en dan een keer tuurlijk. op die fontein gaan zitten. Maar je moet wel twee keer zoveel mensen hebben die het gaan doen. Ja. En waarom? Ik vind Qua kaart is het ook op is op. Ja, als de kaarten ja. uitverkocht zijn, dan is het klaar. Ja. Ik, uh, ik ga niet nog meer stoelen ah, erbij. Ja. Dat. dat, dat dan, dan streef doen. je je doel voorbij. Hmm. En, en mijn doel is gewoon om, om dit te organiseren. Ik vind, het, ik vind het geweldig dat het elk jaar zo'n succes is. Ja. He, uh, het heet de Theo Hilbers Vismaaltijd. Dus voor mij is het gewoon een, een stuk emotioneel gevoel ja. wat, ik, wat ja. ik erbij heb. Dus dat, dat maakt voor mij heel erg belangrijk. Maar ik doe het niet uh, met een financieel oogpunt. Nee. Nee. Dus sterker nog, uh, als ik elk jaar wat overhoud... Dan, uh, dan uh, wacht ik tot de eerstvolgende of uh, een van de zangavonden van de wapenzangers ja. en dan gaat het restant daar naartoe. Ja. Eind van de strepen is voor mij nul, ja. maar ik heb wel een geweldige ja, dag. Zijn er jaren al uh, dat, je, dat je er moest inleveren Nee, nee dat, is, uh, dat, is, is, uh, dat is nog niet gebeurd. Maar nee. je hebt ook geen sponsors hè? Nee, nee, nee. Ja, behalve dan Kroonvis. Die ja, door, ik eh, kijk op die door. manier, ja. ja. Maar, uh, nee, en, en dat ga ik dan wel met de vijftiende keer doen, dat ik een nagerechtje ja. gesponsord ja. kan krijgen. Ja, ja, precies. ja. ja. Jij, jij denkt in die dagen waarschijnlijk ook heel veel aan je vader, hè? die het eigenlijk ja. gewoon is. Ja en dat kijk ik zeg net het mooie weer ja ik uh, ik weet het niet maar ik, ja. al het mooie komt van boven zeggen ze wel eens en, ja, ja. en ik geloof ja. daar toch wel een beetje in. Ja. Uh, me voor, <laughs> ik, bedoel, uh, ik kan 12 ja. keer een prachtige dag hebben ja. en en en de voor en ja. daarna regen ja, ja. mooi ja. nou soms mogen van. in ieder geval blij zijn dat we mensen zoals jij hebben die dat soort dat soort evenementen organiseert, weet je wel. Ja, nou ja, en, en uh, ja, bedenk dat het, uh, dat het ook niet ophoudt na mij. Nee. nee, nee, nee, ik, nee, nee, uh, nee. Vorig jaar, uh, uh, toen uh, was mijn jongste dochter, uh, ja. uh, als mijn dochters kunnen, dan zijn ze er altijd bij. Ja, ja. Uh, en toen uh, een stukje, uh, eventjes te ballen met uh, de meneer van de krant. Van en die maakte toen een opmerking naar haar toe, van ja, en als je vader de naam bestopt, dan gaan wij verder. Ja, dus, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus dit uh, evenement dit, blijft, dit blijft gewoon bestaan. Ja, het is ja. een belangrijk evenement voor Zandvoort. En, uh... Ja, het is leuk. En uh, nogmaals, uh, kleinschalig, heel ja. gezellig, ja. Uh, lekker ja. zingen, lekker eten, goed ja. eten. Ja. Nogmaals, het ja. nummer? Ja, nogmaals, het, uh, uh, het wordt gehouden dus op 14 juni. 14 juni op het Gartseidsplein. Uh, ja, Gartseidsplein. Uh, kaarten zijn vanaf Dink volgende week zaterdag. Volgende week zaterdag moet ze... Uh, ja. bemachtigen via... Uh, uh, ...Bruna, de, de Bruna, Bruna, de Bruna of en het Ja, 15 euro kost het. Um, en, en als dan, je wil... Uh, ...met een uh, uh, grote reserveren. Ja, reserveren ja, van de, ...vanaf grote drie personen. Vanaf drie personen... Uh, ...dan bel je naar... Ja, ...dan bel je naar 0628292794. Goed gezegd hè? Ja. Uh, of je stuurt een e-mail naar... Erwin Hilbers. Ja at gmail.com dat is het. Nou, dan moet het weer helemaal goed komen. Uh, ik denk het wel. Ja, ik, denk, ik denk het uh, ook. Voelde ja. Ik dat ik zaterdag al uitverkocht ben, of niet? Dat uh, zou wel zo heel hard? leuk zijn. <laughs> gaat, het, gaat het zo Ik, ik, ik heb, wel, ik heb uh, jaren gehad dat ik uh, mijn best deed om uh, op elk plek waar het maar kon een poster op te hangen. Ja. En uh, toen moest ik tien dagen daarna overal van die bannetjes op... Uh, ja, ik vond het, het leuk om te doen ja. hoor, uitverkocht. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Maar je moest overal uitverkocht ja, zijn. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat kan. Ja. Zit er ook wel het buitenlanders bij, of niet? Ja. Ja, ja? ja, en dat... dat, dat uh, moet kijk, vinden, dan de dan kaarten die ik overhoud, die heb ik bij me. Ja. Ik ga op de dag zelf ga ik, uh, dat laatste kaarten ophalen, als die er ja, nog ja. zijn. Okay. Um, en zeker uh, de toerist die daar uh, langs loopt en ziet wat er gebeurt, uh, ja. ja die worden naar me toe gestuurd en ik verkoop wel een kaart. Ja. En ja. Dan, uh, ja. Ik maar kan me voorstellen, taal. als je hier als toerist komt, uh, buitenlandse toerist, ja. is het natuurlijk geweldig om daar Dat, ja, te is, dat is even is ja, te, ja, te maken. Ga 14 juli in Frankrijk, dan vind je het ook leuk om mee te doen. Ja, zeker, absoluut. Erwin, we wensen je heel veel succes met de Nieuwe, de nieuwe vismaaltijd op 14 juni. En bedankt voor je komst. Graag gedaan. En nog een heel fijne dag. Het gaat zeker goed komen. En als jij mooi weer hebt, wij ook mooi weer. Ja, daarom. dat is wel lekker. Het gaat goed komen. Oké, okay, we gaan afsluiten deze uh, wat chaotisch begonnen. Goedemorgen, Zandvoort. De presentatie was in handen van uh, Hans Botman. Ja, inderdaad. Echt een loog En de muziek uh, en, en de techniek. Uh, die in het begin niet zo. Maar ja, daar kun je ook weinig Kan nemen. jij niks aan doen? Nee, nog? dat is nee. uh, Isabel. Geuronson. Isabel bedankt en uh, tot volgende week allemaal. Tot volgende week.